9 uur, jobboot met het NOS-journaal. Zuidelijke staten van de Verenigde Staten maken zich op voor de tropische storm Lee. De storm bereikt dit weekend de Amerikaanse zuidkust. De gouverneurs van Mississippi en Louisiana hebben de noodtoestand afgekondigd in verband met dreigende overstromingen. Weerkundigen verwachten dat op sommige plaatsen een halve meter regen kan vallen. Vanwege de dreigende storm is de olie- en gasproductie in een deel van de golf van Mexico stilgelegd.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 En dan nog het weer. Vanavond helder, vannacht mogelijk misbanken. Morgen overdag vrij zonnig. Het wordt tussen 24 en 28 graden. Later in de middag, vooral in het westen, kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... bij Soesterberg, twee kilometer door wegwerkzaamheden... En een file in het zuiden van het land veroorzaakte door een ongeluk met een vrachtwagen. Dat is het geval op de A67 van Eindhoven naar Venlo... tussen de afrit Helden en industrieterrein Venlo, 5 kilometer.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 3-0 stond het na 17 minuten bij Nederland tegen San Marino. Hebben we wat gemist? Jack en Bas. Nee, het tempo is wat gezakt. Na een half uur staat er nog altijd 3-0. Die goals van Van Persie, Snijder en Heitinga. Daarbij hoort nog wel de zin dat dat natuurlijk al luxe is... om zo vroeg in de wedstrijd in veilige haven te zijn. Er komt nog steeds goed nieuws bij het Boedapest ook, want na een klein uur... Staat Hongarije daar nog altijd met 1-0 voor tegen Zweden. Waar Toivonen, uh, dat geldt voor meer mensen, maar Toyvonen, noem ik dan maar even, op de bank zit. Dat zal hij niet leuk vinden. Maar de Zweden staan dus met 1-0 achter. Hongarije heeft nog een penalty gemist ook. En nu komt Van Persie voor het Nederlands elftal. Die wil de bal breed leggen voor Huntelaar. Die komt er net niet bij. Anders kan hij hem zo binnenlopen. De bal krijgt net onderweg nog een vervelend hobbeltje mee. En zo blijft de schade, voor zover je daar nog van mag spreken, voor San Marino. Die er geval in deze fase beperkt. Het zakt even weg bij Oranje. tempo is er even uit. De combinaties zijn al wel goed. Alleen de snelheid van handelen is even wat minder. Dat is ook niet zo gek. balbezit zit nu voor Heitinga. Die maakt een overtreding wel of niet tegen Selva. Selva die heel vervelend is. Die net al vervelend begon te doen tegen Van Bommel. Vervolgens nu twee keer tegen Heitinga. En nu tegen de scheidsrechter begint te zeuren. Deze captain die als prof in de Serie A actief is geweest. Maar nu clubloos is. En als hij zo blijft voetballen begrijp ik waarom. Terwijl Van Bommel nu bijna weer tegen oploopt en er een overtreding is begaan. Zegt de scheidsrechter door Strootman. Waardoor er even een blessurebehandeling is. Kijken of dat nodig is bij Bolini. Maar Bollini zegt het gaat allemaal wel. En zo kan het ter hoogte van de middencirkel een vrije trap genomen gaan worden door Samarino. Dat nu voor het eerst in deze wedstrijd. En het is na bijna 33 minuten. Behalve de keeper op de helft is van Oranje. En kijken of daar een leuke vrije trap door Davide Simoncini kan plaatsvinden. Een je dus een schot op doel gezien van Stekelenburg. De bal ging net naast en nu wellicht moet de keeper echt wat doen. De bal weggekomen door Pieters. Dan zou Matza kunnen schieten als hij de bal tenminste oppakt. Nou, dat lukt, maar dan staat hij met zijn rug naar het doel. De bal er weer uit. Komt er een voorzet, die wordt door Heitinga onschadelijk gemaakt. En dan is het maar hopen dat die bal bij een van de oranjehemden terechtkomt. En dat er dan een soort counter van het Nederlands elftal kan volgen. Met de ruimte die daar ligt. Maar de bal blijft eigenlijk halverwege de Nederlandse helft hangen. Nu dan opgepikt door Strootman van Strootman Persie. Willem langs zijn tegenstander halen. Dat lukt wel. Maar hij moet meters terug om de bal weer onder controle te krijgen. Na een korte combinatie met Pieters lukt dat. En het applaus is voor de rust waarmee hij dan zelf dat dan in een relatief klein stuk van het veld oplost. En kan gaan aanvallen ook weer. Goede combinaties weer. Met aan de linkerkant alle ruimte nu. Bij Van Persie, waar wordt uh, uiteindelijk niet goed uh, gedaan door uh, Sneijder. Die uh, die bal uh, iets harder had moeten geven. Hetzelfde geldt uh, in mindere mate voor San Marino Dat ook uh, niemand weet te vinden met dezelfde klusjeurt aan. Waardoor Van der Wiel de bal even terug gaan gooien richting Stekelenburg. Stekelenburg op zijn beurt geeft de bal op zijn eigen 16 meter door aan Matthijs. Matthijssen uh, naar Strootman. Strootman-Pieters. Pieters, Pieters en, uh, dan kijken naar uh, wie hij hem speelt. Naar Sneijder, die uh, heel erg bewegelijk is. In combinatie met... Uh, van Persie, bal diep gespeeld richting Huntelaar, die nog geen bespeelbare bal heeft gekregen. Dat is wel vervelend, want uh, ook in deze wedstrijd blijkt dat uh, de spits van Oranje, en dat hebben we ook tegen allerlei andere tegenstanders meegemaakt, heel moeilijk te bereiken valt. Ja, tegelijkertijd in de eerste wedstrijd tegen San Marino maakt hij er wel drie, dus kan. Maar vandaag uh, komt hij inderdaad nog niet erg in ja, het gebeurt de buurt. dat gebeurde toen met name eind eerste helft en tweede helft. Hè? Ja. Tegenstander wat vermoeid wellicht. Hij zal altijd op zijn kans loeren. Want hij heeft niet veel kansen nodig. Komt dat nu? Hakje van Sneijder. Daarmee probeert hij wel Huntelaar op de rand van het strafstofgebied in stelling te brengen. Maar dat lukt niet. Van San Marino uitverdedigen. Nou, nou ja, nee dus. Want de stroomman heeft de bal alweer. Via Sneijder komt er zoveel als de aanval dan. Huntelaar draait weg. Goed terug naar Sneijder. Sneijder, strafstofgebied binnen vanaf de linkerkant. Wippertje terug. Komt bij de tweede paal. De keeper zit mis. De spelers zitten mis. Van Persie er dan. Hij kapt nog en kapt en kapt en kijkt, en kijkt en kijkt en kijkt en schiet dan de bal tegen het hoofd op van een van de verdedigers. Hoekschop nummer 7 voor Oranje. En voor Persie is zo'n mooie voetballer dat hij dus niet zijn ogen dicht kan doen en denkt ik ros hem er maar meteen in. Maar eerst nog kijken, aannemen, kijken. Schiet hij erin is prachtig, maar een hoekschot slecht. Ja, hoe langer een aanvaller de tijd krijgt om iets moois te doen, hoe moeilijker het wordt. Hè. Het is vaak de intuïtie die zorgt voor het moment nu de corner weer door Strootman te nemen. bal draait in, komt bij de penalty stip, wordt weggewerkt, niet goed weggewerkt. Wordt ook niet gekopt door Matthijssen. Uiteindelijk weggewerkt door Samarino. En bij de punt van de 16 meter onder controle gebracht door Sneijder. Sneijder geeft die bal voor. Is het de doelpunt niet van Matthijssen. En ook niet van Kuit die elkaar in de weg lopen. Het was uh, overigens buitenspel uh, geweest. Als een uh, van de heren het doel had weten te treffen. Buitenspel. En uh, zo uh, heeft Samarino op dit moment de beste fase qua uh, het incasseren van uh, tegendoelpunten. Omdat het nu al een tijdje op 3-0 staat. En het is sinds de 16e minuut het geval. Deze had er wel uh, in Maar als je met z'n twee meer oog hebt voor de bal dan voor de positie ook van de ander, dan loopt het dus spaak. 10 minuten nog in de eerste helft. Het zou toch plezierig zijn als Oranje er uh, voor toch inmiddels wat ingedutte publiek. Dat op de banken stond. De wave ging door het stadion. Na 20 minuten weer. Nou ja, om de mensen een beetje wakker te schudden, weer eentje in zou prikken. Snijder, de hoogte van de middenlijn, heeft de bal van Strootman gekregen. Kijk, kijk, kijk. Waar kan die met de buitenkant oh, de van zijn rechter? Skitcheren. Wat een schitterende bal op van Persie. Doelpunt Lee, hij schiet hem over met zijn rechter. Maar wat een ongelofelijke paas van Snyder. Ter hoogte van de middenlijn met de buitenkant van zijn rechtervoet. Draait de bal langs twee, drie verdedigers heen. Het is adembenemende schoonheid. Deze paas, die eigenlijk voor Van Persie fantastisch terechtkomt. Maar die doet het met zijn rechter. En dat is niet zijn beste wezen. Er zit natuurlijk effect in, waardoor hij van links naar rechts draait. En dan ook nog een keer op de verkeerde voet. Dus is ook niet makkelijk. Maar Van Persie, het zou lekker voor hem zijn als hij zo'n bal erin had geknald. Maar wat een bal van Snijder, Weer galoos. Nu Kuit Kuyt van de middenlijn richting Van Bommel. Van Bommel naar Snijder, Snijder heel veel aan de bal. Nu met de bal richting Van Persie. Van Persie tussen twee man in. Draait even terug. Aan de linkerkant is er wat ruimte. Maar dat wordt nu aan beide kanten dichtgelopen door Pieters en Kuit. Dan maar Snijder richting Kuit. Kuit nu wat naar binnen gekomen. Hard aangespeeld richting van Persie. spel Huntelaar is geconstateerd en voor gevloten. En zo uh, is die aanval ook uh, over en voorbij voor Oranje. En uh, wordt het er inderdaad uh, een stuk rustiger op. Want uh, iedereen ging echt zitten voor uh, de grote show. Maar uh, het, het, het, het kaarsje is even wat uh, aan het uh, wakkeren. Een beetje wat, wat moeilijker. Het tempo is wat omlaag gegaan. Zorgvuldigheid... Uh, heeft ook uh, ja, duidelijk te lijden onder datgene wat Nederland doet. Het wordt allemaal wat frivoler en daardoor wat minder doelgericht. Ja, ze permitteren zich nog wel eens een uh, lolligheidje. En dat is uh, als het lukt, prachtig. Maar als het niet lukt, uh, dan gaat er nog wel eens wat verloren. Heitinga inmiddels in duel. Wint dat van Selva? De twee hebben toch een beetje met elkaar aan de stok gekregen. Omdat Heitinga vindt dat de aanvallen van San Marino zich aanstelt. En Selva vindt op zijn beurt dat Heitinga ze nu en dan de ellebogen gebruikt. Kortom, dat zij een aardige duels, voor zover ze te zijn. Design, want zo vaak krijgt Selva natuurlijk geen bal in zijn buurt. Oranje valt er weer aan. Strootman loopt door. Als het links buiten nu. Huntelaar wil de bal. Daar komt de bal. Huntelaar ineens. Ja, dat wil hij wel uit een moeilijke hoek Die bal die vanaf links komt, nog voor de eerste paal. Probeert hij hem in één keer zeg maar door te harken in de richting van het doelman. Er staat er één in de weg. Dat is Davide Simoncini. Die komt de andere Simoncini, zijn doelman, ten hulp. En een hoeschop is het gevolg. Daar staat de teller inmiddels op 8 na 38 minuten. Zo, die corner snel genomen. Komt hij bij Snijder. Snijder uh, draait die bal hard in. Keeper uh, box met twee vuisten weg. Buitenspel gefloten. En dus uh, een uh, vrije trap ook uh, voor de ploeg uit uh, San Marino. Daar waar uh, ook weer enige tijd voor genomen wordt. Ook dat is duidelijk. Uh, Davide Simoncini laat het over aan uh, Aldo Junior Simoncini. En dat is de doelman. En die neemt uh, nu uh, alle tijd. We spelen bijna 39 minuten. stand 3-0. En het zag er na 16 minuten uit dat het allemaal sneller gaat. Het, de Teller harder zou gaan lopen. Maar voorlopig is die 3-0 nog datgene wat op het scorebord staat. En eigenlijk in zo'n wedstrijd, Willem Vissers tweet het dat net van de Volksrand. Eh, zou het leuk zijn geweest als gewoon een veldspeler in het doel was gaan staan. Zodat je eens dus een keer met 11 man echt helemaal zou kunnen gaan voetballen. Want Sabadino komt gewoon helemaal niet in de buurt van Oranje. Dit geldt wel voor Kuit. Kuit heeft de mogelijkheid om tot scoren te komen. Geeft die bal voor. En net voordat hij bij hun te komen, is het Davide Simoncini die de bal wegwerkt. De volgende corner voor Nederland is de negende. Oranje zet wel weer wat aan in de laatste 5-6 minuten. Zo'n de slotfase van de eerste helft. Zes minuten nog officieel. En inderdaad de volgende hoeschop met snijden vanaf de rechterkant. Er zijn wat varianten geweest. Ineens voor het doel, toch een korte en dan weer indraaiend, dan weer uitdraaiend. Nu wordt het met het rechterbeen van Stijder een uitdraaiende bal op het hoofd van. Weer bijna Heitinga, die is er al één keer succesvol mee aan de gang gegaan, maar toch inmiddels al twee of drie keer bijna. De bal wordt weggewerkt naar het strafschopgebied van San Marino en dan voor de voeten komt die van Van de Wiel terug naar Snijder. Aan de rechterkant, ja, achter zijn standbeen langs, de bal terug naar Van de Wiel. Van de Wiel, Ja, wat is dit? Stuurbeertje. Een mislukte voorzet. Ja. Van de rechterkant, bal over het doel, dan noemen we wel. Kijk, wat een Wat Sneijder doet, en dat is natuurlijk prachtig, want die, de combinatie met Van de Wiel tussen een 1-2... ...hij geeft hem achter zijn standbeen langs, eigenlijk perfect in de loop weer mee terug. Dat zijn mooie dingen, en dan zegt de publiek, oh, maar het geeft eigenlijk wel een beetje aan... ...waar het zelf dan in deze wedstrijd nu zit, dat het allemaal net even ietsje te ja. makkelijk gaat. Oh, ja, maar de verleiding is groot, begrijp, dat, dat ik, is duidelijk. Ik snap en in, het, in dit geval was het. was het ook gewoon een goede bal. Je hebt ook wel uh, hakjes en dingetjes gezien die dan uh, uiteindelijk niet goed kwamen. Nu Heitinga die de bal heel goed vanuit het uh, hart van de verdediging kopt. Halverwege de helft van Nederland. Richting Van de Wiel. Van de Wiel uh, richting Van Bommel. Nee, richting Matthijs ja. En dan weer aan de linkerkant van het veld is Pieters weer uh, die de ruimte creëert. Waardoor Strootman hem kan aanspelen. Vijf meter over de middenlijn, Pieters. Met Huntelaar die zich aanbiedt. Huntelaar krijgt de bal in de voeten aangespeeld. Laat zich even uit de spits terugzakken richting van Bommel. Van Bommel van de wiel moet er iemand komen van de wiel te helpen of juist wegblijven om voor de voorzet. Van de wiel zal dezelfde actie moeten gaan maken. Doet dat. Draait hem uiteindelijk voor zijn linkervoet. Snijder even terug richting van Bommel. Van Bommel met een opening naar de linkerkant. Dus een schitterende opening richting Pieters. Die hem half onder controle krijgt. Maar aangezien het uitverdediging slecht is van Samarino, komt de bal van Kuit richting uiteindelijk niet van Persie. En kan van de wiel denk ik direct weer overnemen. Alhoewel de balcontrole van Andreini aardig is. Maar Nederland neemt toch weer over. Van Persie, van Persie van de wiel. Van de wiel naar Van Bommel. Nee, richting Van Persie. Had gekund overigens van, van, naar Van Bommel. Bal nu naar Van Persie. Van Persie op uh, de middenas van het veld. Strootman snijden en snijden naar Pieters. De beweging is bij veel mensen een beetje weg. Van Pieters nu een aardige bal naar Strootman. Maar net te hoog. En uh, bal over de achterlijn. Doeltrap voor San Marino. 41ste minuut staat te veel stil. En als het te veel stil staat is het eenvoudiger te verdedigen. 3-0 nog altijd. Uh, Budapest. Hongarije-Zweden is 1-1 geworden. Dat is dan voor het al niet zo heel goed nieuws. En de gelijkmaker daarvan Christian Wilhelmsson na ruim een uur. 1-1 dus bij Hongarije, Zweden, Zweden. Voor de duidelijkheid, de voornaamste concurrent van het Nederlands elftal in deze pool. Doeltrap van San Marino op het hoofd van Van de Wiel. Van der Wiel die de bal wel richting geeft, maar daar staat niemand van het Nederlands elftal. Dan moet hij gerend worden door Vanucci. Die trapt de bal dan zo naar voren dat Van de Wiel het uiteindelijk weer kan opnemen. Is het Selva die een duwtje in de rug krijgt van Heitinga wordt niet bestraft door de scheidsrechter. Ik kan me voorstellen dat het Selva nu een beetje de P in had. Heitinga maakt de overtreding, Strootman in balbezit en Strootman richting Matthijs. En Matthijs eh, richting Strootman. Strootman, uh, snijden, snijden, bal richting uh, Huntelaar, dat is een goede bal. En uh, richting Van Persie is ook goed en dan is hij uh, van Huntelaar weer richting Van Persie, moet Van Persie hem teruggeven. En uh, draait dan tussen twee man in, geen overtreding, Van Persie gaat liggen. Bal uh, richting Selva getrapt, gaat zit er snel bij en Van Bommel is er sneller bij dan Selva. Die uh, wederom een duikeling maakt, maar snel weer op de benen is op het moment dat Matthijs het hoogte van de middencirkel. De bal geeft aan Van Bommel. Nou, nog even eentje erin voor de rug. Dat zou voor alle partijen, behalve voor San Marino, prettigste zijn. Van de Wiel vanaf de rechterkant van het veld. Kuit wil de bal graag terug. Van de Wiel met de voorzet. Huntelaar tussen twee man in. En komt eigenlijk niet van de grond. De keeper wel, letterlijk. Dan plukt de bal uit de lucht Simoncini. En dat betekent dat er een doeltrap gaat volgen. Of een uh, trap uit zijn hand dan liever. Met nog uh, 2,5 minuten gaan in de eerste helft. De bal op het hoofd van Van Bommel. Die kopt hem eigenlijk meer omhoog dan naar voren. Maar daar staat Strootman, die kopt hem dan verder. Dan moet een kleine Snijder de lucht in. Die wint nog bijna een kop, de wil ook. Maar de bal toch voor de voeten van Fabio Bollini. In de middelschreeuw maar inleveren geblazen. Maar weer een de overname weer van Matthijssen. Matthijssen naar Snijder. Weer wat laconiek oogt het. Het mag allemaal. Met de buitenkant van zijn rechter de bal naar Pieters. Die moet meters teruglopen omdat de bal achter hem neerploft. En zo kan het oranje elftal weer van voor aan beginnen. Namelijk via de laatste lijn. Via Heitinga, via Kuit, via Van Bommel. Die pootje wordt gehaakt. scheidsrechter geeft een vrij schop. Voor het Nederlands elftal. Van Bommel kan die vrijheid al niet nemen omdat er nog een man voor hem staat. Nu ook nog een tweede man voor hem staat. En dan uh, gaat die bal aan, naar de rechterkant van het veld richting Kuit. Kuit uh, met uh, één man voor zich. Uh, kan Sneijder aanspelen. Sneijder uh, maakt goede ruimte. Dan de bal van Kuit is niet goed. Want uh, uiteindelijk uh, gaat die bal ja, over de achterlijn. Van Persie kon er helemaal niet bij komen. Kuit en Van Persie even van positie gewisseld. Het is rustig nu in het Philipsstadion. daar waar het carnaval was in de eerste 16 minuten. 1-0, 6 minuten van Persie. 2-0, Snijder na 11 minuten. En Heitinga 3-0 na 16 minuten. Maar nu is het uh, nog steeds die stand van 3-0. En het is na het uh, geweldige begin enigszins teleurstellend... dat uh, Nederland uh, niet door kan gaan met uh, het maken van doelpunten. Want daarop is iedereen toch een beetje afgekomen. Balbezit voor Stekelenburg. Stekelenburg naar Heitinga. En Heitinga in de laatste minuut van de eerste helft in balbezit. Heitinga kijkt. De beweging is er voorin nu bij Snijder Die heeft uh, naast hunter was opgedoken... maar nu weer een paar metertjes terugloopt om aan speelbaar te zijn. En wordt overgeslagen de bal. De bal gaat naar Van Bommel, terug naar gaat, Die kijkt en kijkt en kijkt en ziet dan vervolgens Van Persie. Van Persie, mooie beweging. Wil de bal eigenlijk in één keer meegeven aan Sneijder. Dat mislukt. San Marino zit ertussen. Eventjes. Nou ja, eventjes. Als Strootman niet ingrijpt, zelfs nog wat langer. Dan moet Pieters een overtreding maken om te voorkomen dat aan de rechterkant van het veld Vitaioli ervan door kan. Dat doet hij. Professioneel heet dat dan. Met hoogte van de middenlijn de vrij schop voor San Marino. scheidsrechter wijst dat het wat terug moet. De hoogte van de middenlijn is niet 10 meter over de middenlijn dat is nu gelukt. En vier spelers van San Marino hebben zich nu verzameld. Net buiten het strafgebied van het Nederlands Elftal. En er komt dus een hoge bal. Die komt er inderdaad. Wordt doorgekopt ook. Selva bijna bij de bal. Maar Thijzen ruimt op. Zo waren we even een dreigend moment. Maar de overname van Oranje. En dus is het Nederlands Elftal weg. Knappe bal van Kuit. Van Persie is weg. Van Persie is weg. Gunt het aan de Huntelaar. Maar weer zit er het been tussen van een van de San Marino-verdedigers. Hij gunt het hem in ieder geval. Van Persie had zelf kunnen schieten. Maar zocht Huntelaar corner nog in de slotfase van deze eerste helft. Het is de tiende voor Nederland tegenover 0 voor uh, Samarino. Een corner die uh, snel genomen moet gaan worden door Snijder. Want anders zit de speeltijd erop in deze eerste helft. Met die 3-0 tussenstand. Komt er nog een vierde? Dan is het uh, Snijder. Bij de eerste paal uh, komt Matthijs. Bij de tweede paal de keeper. En uiteindelijk pakt hij hem. En is er uh, wel of geen overtreding gemaakt door uh, Van Persie. En we krijgen de volgende corner. Terwijl er nu geprotesteerd wordt door Samarino vanwege vermeend Hens. Krijgen we nog een gele kaart ook nog voor uh, Davide Simoncini. En uh, die uh, pakt uh, in de 45e minuut de eerste gele kaart van de wedstrijd vanwege protesteren. Corner dus weer en weer Sneijder. Wel mooi van Persie die op de zeg maar, rand van het straflopgebied staat. De bal die met een hoge stuit aankomt controleert en om twee man heen gaat en nog schiet ook. En ik denk als die bal niet wordt aangeraakt dat hij erin gaat. Sneijder, Hoekschot, doorgekopt, Mathijsen... Maar bij de tweede paal staat niemand het uitverdedigen van Vanucci. Is dan het laatste wat er in de eerste helft gebeurt. Flitsend was Oranje in de eerste 20 minuten met goals van, van Persie, Snijder en Heitinga. En toen iedereen ging nadenken over 10 of meer. Toen stokte de machine en ging het tempo naar beneden. Dus staat het bij rust nog altijd 3-0 voor Oranje tegen San Marino. Simple Minds and Don't You Forget About Me. Zeven minuten voor half tien. Henk Spaan hier in de studio. Goedenavond nou, Henk. Hallo. Genoten? Ja, ik vond het uh, in het begin fantastisch. Ja, maar? Ja, Nederland speelde erg goed in het begin. Ik hoor een maar in, uh, ja, in je Ja, dat is een maar, want uh, dat hield er uh, na een tijdje op. En uh, wat wel opviel was dat alle drie die goals uh, niet van de vleugel kwamen. Alleen de laatste uh, voorzet van Kuyt. Maar die ging via het been van een uh, speler van San Marino. Dus je kan wel, ondanks alle zeg maar, lof die het Nederlands elftal kan toezwaaien... kan je wel constateren dat van de vleugels komt er niks. Hoe komt dat? Onzorgvuldig. Nou ja, Kuit die uh, gaf vlak voor het eind nog wel een hele mooie steekbal op van Persie. Maar die uh, Kuyt nog van de wiel hebben echt een mooie gevoelige voorzet. Dus ze hebben bijvoorbeeld ook tien corners genomen... en nul goals gemaakt uit de corner... Dus uh, wat de bedoeling was van Van Marwijk... is schematisch goed uitgekomen dat de buitenspelers naar binnen trekken... dat de er omheen komen, Pieters en Van de Wiel. Maar daar is niks uitgekomen. Nee, want uh, in het begin van de wedstrijd hebben we Van Persie... ook eigenlijk amper op de vleugel gezien. Maar nee, jij zegt, was dat, dat was ook wel de bedoeling, dat hij een beetje naar binnen trok... en ja, dat uh, zeker, Van de Wiel er dan overheen ging. Ja, zeker. Dat was de <coughs> bedoeling. Ja, maar dan wordt het wel erg druk... Ja, maar uh, als, de, als de voorzetten goed zijn vanaf de buitenkant... dan maakt het niet uit, want dan, dan, dan komen er dus goals uit. Maar die zijn er niet gevallen. Wat vind je van Huntelaar tot nu toe? Ja, jammer. Die, die, die, krijgt dus, die komt niet aan de bal. En dat, dat komt ook natuurlijk omdat... Uh, Snijder ging in het begin diep. Twee keer over de, over, over de spits heen. Van Persie is twee, drie keer over de spits heen gegaan. Die, die diepgaande spelers die worden keurig bediend mm -hmm. door de mensen op het middenveld. Maar ja, dat zijn dus ballen die sowieso al niet bij Huntelaar terechtkomen. Nee, want Huntelaar moet ze van de zijkant krijgen. In principe zou hij ze van de zijkant moeten krijgen... om ze erin te koppen bij de eerste paal. Of, uh, hè, of een afvallende ja, bal die hij ja. erin kan schieten. Ja. Maar de aanvoer vanaf de zijkanten die schiet gewoon tekort. kort. Ja, eerste goal trouwens van, uh, van Persie, al na vijf minuten. Ja. Prachtige, prachtige goal, hè? Ja, hij liep heel goed prachtige weg prachtige uit paarser. de rug van die... Uh, hij liep zelf, het was een loopactie van een meter of 20, 25... uit de rug van de verdediging vandaan. Van Bommel die legt hem echt helemaal uh, panklaar neer. Maar hij, hij maakte hem wel met zijn verkeerde been. En dat doet, dat doet hij dus wel heel goed. Ja. Heel beheerst. Ja, met rechts, met zijn chocoladebeen. Um, vervolgens uh, Snijder. Prachtig schot van uh, de rand 16. Die goal ja. deed jou ergens aan denken. Ja, nou was een kopie van de bal van Eriksen. Uh, hè, tegen, wat was het? Ajax Vitesse. Uh, ja. Alleen uh, denk ik dat Eriksen toch iets meer van Snijder heeft afgekeken dan omgekeerd. Ja, ja. Oké, okay, hij was inderdaad uh, identiek. Draaide ook rechts. een beetje naar buiten. Ja, Draaide de kruising bovenhoek. in. Ja. Um, dan uh, de goal van uh, Heidinga. Mooie kopgoal. Ja, maar die, die, nou die voorzet, voorzet. Die ging via ja. het been van uh, speler Van San Marino. Dus het was niet een mooie voorzet. Nee, nee, dat is waar. Inderdaad. Maar hij komt hem wel goed binnen. Ja, heel goed. Ja. Is, is het dan frustrerend voor een spits als Huntelaar dat hij in zo'n wedstrijd waarbij je eigenlijk uh, kan verwachten dat er veel gescoord wordt, dat hij. heeft hij een kans gehad? Ik, volgens mij heeft hij amper een kans gehad. Hij heeft geen kans gehad. En uh, het had geen zin. In, hij ging niet diep, want de, want de anderen gingen diep. Uh, hij moet echt wachten op aanvoer van de, van de buitenkanten. Misschien dat hij Elia brengt in de tweede helft. Mm -hmm. En uh, ja, niet dat hij nou zo'n formidabele voorzitter heeft. Hij heeft maar, wel een actie eventueel. Maar goed, uh, Kuit is er ook één of twee keer heel goed langs gegaan bij die bek. Maar dan komt er vervolgens niks, want ze, het is verkeerde been aan die kant. Ja, Kuyt speelt wel goed, overigens. Heel beweeglijk. Ja, hij, speel, hij is uh, aanspeelbaar. En uh, ik dacht aan het begin, waarom stelt hij hem op? Want je hebt dan kuit heel veel tegen, tegen tegenstanders die sterk zijn. Omdat hij zo verschrikkelijk veel loopt en zo. Maar het spel is goed. Hij, hij uh, bemoeit zich er goed mee. En hij schiet niet echt tekort in de combinatie. Wat, wat, dat, dat is wel een beetje opvallend. Ja, Bas en Jack uh, uh, lyrisch over Sneijder. Ben je het daarmee eens? Ja, hij speelt fantastisch. Ja. Ja. Paars buitenkant voet. Die, uh... Ja, die ene bal op van Persie. Ja, ja die was echt uh, van. Ja, van Persie had hem gewoon heel rustig in de, in de hoek moeten schuiven maar waarom dus de er mooie erin knallen? maar het uh, gewoon een schuivertje, want die keeper die stond toch op zijn verkeerde beneden. Ja, van Persie kreeg hem van links achter, ja. moest hem toen dus met rechts inschieten en schoot hem toen de tweede ring in. Ja. Uh, werd hij korter na werd hij even uitgefloten. Snap ja. je dat? Ja in Eindhoven. Waarom? Hoe bedoel je dat? Ja, ik weet het niet. <laughs> Nee, ja, dat je is je... Hij had, had een mooi doelpunt gemaakt. Maar misschien begonnen ze zich een beetje te vervelen de mensen... omdat er dus zaten, zaten al een half uur zonder doelpunten. Hè? Hm, ja. ja, we zijn verwend inmiddels. Dat Kunnen is, we dat, dat zeggen? Ja, nou, als je in het eerste kwartier drie goals gemaakt ziet worden, dan uh, ja. ja wat, wat verwacht je van de tweede helft? Ja, ik verwacht nog wel een paar doelpunten. Want die jongens die zullen ook moe worden, hè? die, uh, die uh, spelers van San Marino. En uh, je ziet wel heel vaak dat bij... Uh, uh, Elftallen die, die, kijk, ze moeten keihard werken daar achterin. Ja, op een gegeven moment gaat de tong op de schoenen hangen en dan gaat Nederland er nog wel doorheen lopen. Helemaal als je op zo'n moment Elia, kan ik me voorstellen, inbrengt, uh, ja. die er met zijn snelheid. Uh, ja, en dan zal. gaan ze schoppen en dan krijg je vrije trappen en dan vallen de goals. Ja, dus jij verwacht een uh, verkeers. We staan nu op 3-0. Wat zullen we zeggen? 6. 6. Ja. Verdubbeling. Goed, ik, uh, ik hou je eraan. Up. I got my red on I shut the world outside Until the lights come on Maybe the streets are light Maybe the trees are gone I feel my heart stop beating To my favorite song Teardrop is a waterfall van Coldplay. Radio 1, het NOS-journaal. 1 over half 10, Job Oets. De spits van Chelsea, DJ Drogba, wordt lid van de waarheids- en verzoeningscommissie... in zijn vaderland Ivoorkust. President Watara heeft de commissie in het leven geroepen... na de burgeroorlog, die volgde op de presidentsverkiezingen in november.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 Rotterdam moet meer bezuinigen dan gedacht. De gemeente had maatregelen genomen om het aantal bijstandsuitkeringen te verminderen. Maar die leveren veel minder op dan was berekend. Volgens externe accountants moet de gemeente 18,5 miljoen euro extra bezuinigen. En daar gaat de wethouder nu naar kijken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Bijna drie over half tien. NOS langs de lijn, een extra NOS langs de lijn... in verband met het EK-kwalificatieduel van Nederland met San Marino. Maar er gebeurt meer in de sportwereld. U.S. Open, Marcelo Mesker, goedenavond. Robin Haarzen tegen Andy Murray. Ja, en de partij is zojuist van start gegaan. Openingsgame voor Andy Murray. Hij begon met serveren, maar Robin Hazen had meteen een breakpoint. Goed, Murray merkte dat punt weg. Maar de toon is gezet. Hazen gaat er proberen een, een topwedstrijd van te maken. Hij heeft één keer eerder gespeeld tegen Murray. Die partij won die. Dat is alweer een paar jaar geleden. En Murray is op zijn hoede. Hij heeft in interviews veel over Hazen gesproken. Zei dat hij hem goed kent, ook al vanuit de jeugd. En hij uh, zal zeker gewaarschuwd zijn. Hij vindt uh, Hazen een flashy speler. Een speler met een gevaarlijk spel, met een onvoorspelbaar spel. Maar soms niet altijd even kostbaar. Stand. Dus daar gaat Murray proberen Hazen op te pakken. En wij gaan kijken of dat lukt. Hazen serveert, laat dit puntje even meenemen. Goede eerste service. Die service is natuurlijk belangrijk. Beckett langs de lijn, winnaar van Hazen. Hij begint uh, eigenlijk uitstekend aan deze wedstrijd. Had dus een breakpoint in die openingsgame. Niet verzilverd, maar nu 30-0 in de tweede game op eigen service. Goed, we blijven het volgen. Robin Hazen tegen Andy Murray. Gaan we even in Eindhoven kijken bij onze verslaggevers... Bas Tichel Jack van Gelder. Uh, komen er wissels, denken jullie... De tweede helft? Dat verwacht ik wel. Uh, bij het begin van de tweede helft niet. Dat uh, doet uh, tegenwoordig eigenlijk geen coach meer. Maar dan kan je naar tegenstander verrassen. En ik denk dat Samarino ook met angst en beven kijkt wie ze straks uh, zullen gaan opwarmen. Het zou leuk zijn als Wijnaldum straks uh, als een eerste in land zou kunnen beginnen. In Zuid-Amerika tegen Uruguay en uh, Brazilië kreeg hij nog geen speelminuten van uh, de bondscoach. Maar het zou leuk zijn als dat vandaag wel gebeurt. Zoals hetzelfde natuurlijk geldt uh, dat het leuk zou zijn als we die zouden zien. Mensen als Lens en Elia. Maar voorlopig, en dat is uh, aan de andere kant ook wel weer de kracht van Van Marwijk... houdt hij uh, toch heel vaak vast aan uh, een aantal mensen waarvan hij zoiets heeft van... Uh, daar, daar wil ik uh, gewoon uh, de wedstrijden mee spelen. En later in de tweede helft zal hij ongetwijfeld nog wat gaan wisselen. Het staat bij uh, Hongarije Spelen nog steeds 1-1 uh, met een enorme kans voor Hongarije. Krijg ik door van uh, correspondent Juri Mulder via, de twit, uh, via zijn Twitter... Dus uh, wat dat betreft uh, zou Nederland buitengewoon gewoon goede zaken kunnen doen als Zweden niet tot winst weten komen. Want uiteraard de nummer 1 plaatst zich voor het EK volgend jaar in Polen en Oekraïne. Maar ook de beste nummer 2 overal. En dat uh, zou in het gekste geval dan ook nog Nederland zijn. Omdat er uh, wat dat betreft uh, niet zo nummer 2 zou zijn als Nederland nog ergens iets een steek laat vallen. Maar dat ziet er helemaal niet naar uit. Zeker niet vanavond. Finland wordt een aardige wedstrijd overigens aanstaande dinsdag in Helsinki. Balbezit voor Strootman. Strootman speelt voor de Gein even naar de tegenpartij. En hij stelt zich onmiddellijk waardoor Van Bommel balbezit heeft. Van Bommel van Persie in de middencirkel. Aan de rechterkant van het veld gaat de bal dan naar Van der Wiel. Van der Wiel krijgt een tegenstander in zijn buurt. Zo waar kan er de bal dan Van Bommel terugspelen. Korte combinaties allemaal. Allemaal één keer raken. Van Bommel nu ineens naar Kuit aan de linkerkant van het veld. Daar dendert Pieters er weer overheen. Kuit geeft hem de bal mee. En dendert dan op zijn beurt weer over Pieters heen. Dat heeft dan de verdediging van San Marino doorzien voor een keertje. Wordt het gedenderd hè he, vanavond? Ongelooflijk. En hier blijft het niet bij, want we zijn er nog lang niet. 44 minuten denderen nog. Nu aan de rechterkant met uh, Heitinga. Die de bal mee kan geven aan Van de Wiel. Van de Wiel, nou nee. Terug naar het centrum. Dat kan ook via Van Persie, via Van Bommel. Voorin staan Huntelaar nu uh, en Sneijder al even te wachten. Weer een korte combinatie. Aan de linkerkant Pieters aangespeeld. Van hem wordt nu een voorzet verwacht. Bal via een tegenstander in de handen van de keeper. Simoncini. Hij zeiden het al in de eerste helft, maar ook in de eerste minuut van de tweede helft zie je aan de balaannames en de manier waarop hij doorspeelt. Dat Wesley Snijder van de eenzame klasse is zo langzamerhand. Die is zo ongelooflijk goed geworden. Hij was natuurlijk al goed, maar hij ontwikkelt zich nog steeds verder door. En het is echt in ieder geval figuurlijk de grote meneer van dit oranje. Wel bezit voor Van Persie. Van Persie richting Sneijder. Nu doet hij het niet goed. Hij loopt ook tegen een arm aan, maar was de bal ook al kwijt, waardoor het spel gewoon doorgaat. En er dan een hele wilde trap komt van uh, Vita Joli. Die uh, de bal zomaar bij Stekenenburg ziet belanden. Zonder enige gevaar overigens. En Heitinga is in balbezit. Iedereen staat stil. Nu komt Huntelaar een beetje naar de bal toe. Maar aan de zijkant is wat meer ruimte. Dus Heitinga zou hem kunnen spelen. Richting van de wiel, maar kiest dan voor van Persie. Van Persie met een goede bal richting snijder, met een hakje richting van Bommel. Van Bommel neemt slecht aan, waardoor de overname is van Samadino. Het jagen van Neel zelf, Weer balbezit. snijder bal meteen aan de grond richting van Bommel. Van Bommel te kort. Van Persie herstelt. Van Bommel richting uh, Huntelaar. Kan er wel bij komen. En dan uh, een balletje van Kuit. Maar dat is allemaal iets te mooi, iets te frivol. Korte combinatie die uiteindelijk in de handen belandt. Of moet ik eigenlijk zeggen in de voeten belandt. Van de, de doelman van Marino Die nog slechts drie tegentreffers heeft moeten incasseren. De stand die er dus na 16 minuten staat, staat er ook in de 48e minuut van deze wedstrijd. En daar had Samarindo vermoedelijk uh, niet echt rekening mee gehouden. Was vermoedelijk bang voor een enorme afstraffing. Dat dachten wij ook dat hij er zou komen, die kwam er niet. Kuit schrikt van een hoog been van de tegenstander 10 meter over de middenlijn. De scheidsrechter uh, wilde er niet van weten. Hij laat het spel gewoon doorgaan. Matthijsen geeft een peer naar voren, dan moet Huntelaar de lucht in. Die kop breed op stijden, dat is goed. Aan de linkerkant, uh, wie komt daar eigenlijk? Of. Dat is Van pers met de bal naar de andere kant. naar Huntelaar komt een beetje te veel aan de zijkant uit. Dan kan Huntelaar hem nu binnenhouden. Voorzet gevraagd. Daar is Strootman. Overstapje. Ja, of dat al nou zo handig was. Pieters wil schieten. Nee, legt hem breed voor Van Bommel. Van Bommel terug naar de andere kant. Naar Van Persie. San Marino kraakt weer. Het staat flink onder druk. En dan komt de bal van Van Persie. Niet tot bij Kuit. Net te scherp. En in de handen van de keeper van San Marino. Van Persie is niet al even gelukkig in zijn passing En in het afronden tot nu toe. Hij is wel heel veel aan de bal. En uh, kijkt nu toe hoe de bal uh, naar voren wordt getrapt door de doelman. Van Marino. overname Selva, overname dan van Bommel. Kuit uh, moet het wel winnen, kan er wel, kan er wel winnen, maar komt er uiteindelijk niet bij. En dan uh, krijgen we een tussenstand Hongarije-Zweden. en En dat betekent dat u reis kunt gaan boeken richting uh, Oekraïne en Polen. Want uh, Hongarije staat voor met 2 tegen 1. En Nederland komt op 4-0. Kuit. Is dat een lekker moment? Dat is een lekker moment. Kuit, 4-0. En Hongarije 2-1 tegen Zweden in de laatste minuten daar. Nederland gaat zich opmaken voor een mooie EK richting Polen en Oekraïne. Met deze 4-0 gaat Nederland weer verder bouwen aan een grote uitslag. 4-0 Kuit. Ja, want met deze tussenstand in Budapest erbij gerekend... komt het erop neer dat het Nederlands elftal in Zweden dinsdag moet winnen. Thuis van Moldavië in Finland, moet winnen. In Finland moet winnen. Finland, sorry. Ja. In Finland dinsdag moet winnen. ...dan thuis van Moldavië moet winnen en dan doet de laatste wedstrijd in en tegen Zweden wel niet meer toe. Want dan is Oranje als het die uh, komende twee wedstrijden ook wint al zeker van de eerste plaats in dat deze. Het mag spoel. zelfs twee keer uh, verliezen en een niet grote uh, Nederlandse. Ja, dat Zweden. is ook nog waar. Dat is ook ja, nog waar. Zo, daar hoeven we geen rekening meer te houden. Gewoon nee, lekker boek afvast. Al uh, het is nog niet afgelopen Hongarije, Zweden maar als dat er is en het blijft zo, dan uh, is het Nederlands zelf al zo goed als geplaatst. Goed 4-0 hier via Kuit. En Van Persie, Sneijder, gaan en kuit dus op het scoreformulier. Dat zegt over het algemeen ook wat voor een elftal. Als je meerdere mensen hebt die goals kunnen maken. En daar staat Hunterlaar er nog niet eens bij. Dus wie weet komt dat nog. Uh, vrij schop voor San Marino dan even vanaf de rechterkant van het veld. En daar heeft Vita zich achter de bal gemeld. Die ligt in, uh, zeg, heeft voor het gemak halverwege de Nederlandse helft. Drie spitsen in het strafschopgebied, Bewaakt door vier verdedigers. Bal weggekopt door Matthijssen. Opgevangen door Kuit. Hunterlaar kiest positie. Huntelaar krijgt de bal op zijn hak. Ter voor van de middenlijn, neemt hem aan. Heeft hem wel onder controle. Wordt dan denk ik zelf op zijn hak gelopen. Probeert hem nog mee te geven aan Van der Wiel. En dan kan vervolgens van der Wiel de bal eh, niet meenemen omdat hij over de zijlijn gaat. Heitinga heeft de bal gekregen na een ingooi. En via Van Bommel komt de bal bij Van Persie. Goed overstapje Van Persie. Iets te kort van Snijder. De wegwerken van Samarino is onzorgvuldig. Waardoor Nederland weer in balbezit is via Heitinga gaat kijkt en vindt Van Bommel. Ter hoogte van de middencirkel. Dan door richting Strootman. Die ook heel veel aan de bal is. goede paas in richting Snijder. Mooie bal van Snijder weer. Richting Huntelaar. Aan de rechterkant moet die bal richting Van de Wiel. Gaat ook richting Van de Wiel. Van de Wiel met een goede lage voorzet. Snijder kan er net niet bij komen. Het wegwerken van Samarino is ook onzorgvuldig Overname halverwege de helft van Samarino met Van Bommel. Van Bommel met een hakje richting Strootman. Strootman dan naar Pieters. Pieters gaat kijken of er een goede voorzet kan komen. Nee, laat het over aan Strootman. Strootman, korte combinaties te snijden. Draait van zijn man weg alsof hij er niet staat. Goede 1-2 met Van Persie. Van Persie, Snijder. Oh, en Snijder wil een teruggever van Van Persie. Uiteindelijk zit er een voetje tussen. En een corner voor Nederland. De eerste in de tweede helft. Hogeschoolvoetbal van het Nederlands elftal. Weliswaar tegen een leerling uit de kleuterklas. Zo is het, maar combinaties, alles makkelijk, één keer raken, hakballetjes achter het standbeeld langs. Je kunt de heren van Persia Snijder om een boodschap sturen. En bijna was het op magistrale wijze 5-0. Hoekschop wordt doorgekopt door Matthijsen, die nog kan schieten ook, Omdat hij de bal niet goed komt, hem weer terugkrijgt en hem dan maar weer teruglegt op Snijder, Die dan nog een nieuw voorzet moet geven. Daar komt de bal weggekopt door San Marino. Opgevangen weer door het Nederlands Elftal via Strootman, via Pieters. En dus weer van vooraf aan beginnen vanaf de rechterkant via Van Bommel. De balbezit aan de rechterkant uh, is er voor Kuyt, die nu helemaal aan de buitenkant staat. Van Persie draait goed weg van zijn man. Van Persie uh, met een versnelling. Geeft hem even terug richting Strootman. Uh, van Bommel vraagt uh, om de bal halverwege de helft. Nu bij de rand van het 16 meter gebied. bal klutst uh, via een verdediger weg. Daar zit Strootman ertussen. Kan er niet goed bij komen. Kuyt zit er dan bij. Kuyt neemt snel over. Van Persie moet nu gaan scoren. En scoort 5-0 het buitenstel. Het telt dus niet. Het blijft 4-0 omdat er een vlag omhoog gaat. Het publiek wel juicht. En een deel van de meute nu nog geen idee heeft dat de goal is afgekeurd. Er staat een meter of tien voor mij meneer te klappen. En vliegt zijn buurman om de nek. Dat lijkt me sowieso wat overdreven. Maar die heeft nu pas in de gaten dat de goal niet doorgaat. Dat was wat laat. Zeven minuten na rust is het... Uh, nou, ja, het is wel buitenspel. Van Persie, herhaling nodig. Het scheelt uh, centimeters. Maar ik denk dat de grensrechter dan overal het goed gezien heeft. En het doelpunt terecht geannuleerd. Van Persie, Ik ga kuit. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. En daar blijft het bij, maar aan de energieke manier van spelen van het Nederlands zelf in de tweede helft... krijg je toch het gevoel dat het uh, daar in ieder geval niet de rest van de avond bij gaat blijven. Want er gaan er nog komen. Via Van Bommel, die uh, de bal goed doorgeeft aan Kuit. Uh, wordt er goed gecombineerd. Hij die gaat scherp ingepaarsd richting Van Persie. Van Persie, Snijder, mooie combinaties. Goed binnenkant, bek. Dan nou moet uh, uh, Van Pieters die bal goed voor krijgen, maar die krijgt uiteindelijk de bal niet goed voor... want Vita met een slijding voorkomt erger zodat er uh, inmiddels 13 corners uh, voor Nederland tegenover 0 voor Samarino op het scorebord staan. Althans op mijn papier staan, want het scorebord om dat bij te houden lijkt me een beetje overdreven. Maar we krijgen een corner van de linkerkant van het veld. Wordt genomen door Sneijder. De bal gaat indraaien terwijl er een hele voorzichtige weef door het vak gaat waar Snijder nu de bal richting uh, Pieters geeft. Goede bal voor Sneijder. Nee, wordt uiteindelijk weggewerkt. Dan uh, komt de bal terecht bij Selva, die eenzame cowboy die voorin staat en de bal kwijtraakte van de wiel. De bal gaat dan over de zijlijn en uh, Samarino mag zwaar inwerpen ter hoogte van de middellijn. Terwijl we nu een wissel krijgen bij Samarino. En het spel natuurlijk helemaal om wordt gegooid. Als er uh, Copini erin uh, gaat komen. Copini gaat erin komen voor uh, Pierre-Filippo Mazza. Die uh, we überhaupt volgens mij nog helemaal niet hebben hoeven noemen in deze wedstrijd. Ik heb het één keer gedaan, geloof ik. Ja? ja. ja. Oké, okay. nou goed. Joost mag weten waarom. Nou, omdat hij de bal één keer gehad heeft. Dat en... denk ja. ik wel. Ja. Wissel. Is het afgelopen bij Ja. Voor de verdediging. Nog Zweden einde 2-1. Dat betekent uh, goed nieuws voor het Nederlands. Dat inderdaad nu met meer dan anderhalf been op het eindtoernooi het EK in Polen en Oekraïne staat. Kortom, een uh, feestelijke avond. Zowel hier als in Boedapest, waar die wedstrijd werd gespeeld. Uh, Nederland Zelfdel heeft de bal alweer. 4-0 de stand hier met Heitinga die uh, wat dribbelt in de middencirkel uitkomt. En dan de bal meegeeft aan Sijder. Weer een hakje. Dit keer niet begrepen door Van Persie. De bal kwam ook een beetje uit het lood. Overname van San Marino duurt even. Want daar is Kuit en daar is de bal alweer terug via van de Wiel. Huntelaar voorin wacht nog altijd op zijn goal. Die heeft hij nog niet kunnen maken. Hij heeft ook niet echt nog kansen gekregen. Doet wel mee, maar kaatst en kijkt en kaatst. En nu weer en een 1-2 zou hij wel graag willen. Want dat zou betekenen dat hij de bal terugkrijgt. Maar uh, Strootman is dat. Wordt aan zijn jasje getrokken en krijgt een vrije schop. Meter of 35. Sneijder zegt van mij. Het zou wat zijn van die afstand. Het kan. Hij kan het zeker. Maar de koppers gaan zich ook melden. Ik denk toch dat hij ervoor gaat. Ik <laughs> denk het ook. Alhoewel, uh, ja, even kijken wat hij gaat doen. Het is uh, een meter of dertig uh, van het doel van de doelman Aldo Junior Simoncini. Van Bommel staat erbij en uh, Sneijder nou, dan kan je aannemen en hem gaat nemen. Sneijder met een snoeiharde bal en die gaat uh, anderhalve meter over het doel. Maar het is dat ongelooflijk veel vaart. Zijn. Hij moet er zelf ook om lachen. Meneer, achter het doel moet nu wel de WHO in vrezen, <laughs> ja. want die probeert die bal tegen te houden. Een peer in ieder geval. Simoncini met de doeltrap. We spelen 55 minuten. Lopen zich mensen warm bij Oranje Nee wel uh, drie mensen bij uh, San Marino, waarvan er één een dusdanige omvang uh, in qua buik heeft, dat ik denk dat moet de plaatselijke pizzabakker zijn. Die uh, loopt zich nu zo warm dat hij uh, volgens mij zijn derde dode moment al heeft gehad, omdat hij drie keer op en neer is gegaan. Een van zijn uh, teamgenoten raakt de bal nu kwijt en uh, doet dat aan van Persie, van Persie, van Persie. Goede actie van Persie. Moet hem naar Kuit geven. Geeft hem naar Huntelaar. Nu dan Kuit. Rand 16 meter. Het is daar uh, erg. Uh... Ja, Klein met uh, nu uh, een bal. Uh, ja, daar gaat hij. Het is uh, Huntelaar die scoort op aangeven van Snijder. En het is uh, gewoon 5-0. Huntelaar ook op het scorebord nu. Met de vijfde trepper. Goede actie van Van Persie. Die uh, goed doorzette, de ruimte creëerde. Daarna goed doorzetten van Kuik. En Huntelaar met de tong uit de mond. Zie je dat hij heel tevreden is van uh, ik heb er een gescoord. Ik als spits moet het natuurlijk altijd scoren. En zo houdt hij zijn gemiddelde hoog. Met die gekke combinatie en uiteindelijk de ruimte is het uh, ja, eigenlijk buitenspel. Maar dat maakt niet zoveel uit. Huntelaar scoort. We staan voor met 5-0. De grensrechter aan de rechterkant is te laat. Ik kan dat niet zien, want die staat 10 meter achter de bal. Daar wordt Huntelaar door gered, in zekere zin. Het is uh, Sneijder die hem echt gunt aan Huntelaar, hoor. Want die doet alles om de bal maar in de buurt van Huntelaar te krijgen. Zodat de spits ook zijn goaltje kan meepikken. Nou, dat is gelukt. Maar uit die hoek normaal gesproken zou Snijder zeggen met zoveel ruimte, zoveel vrijheid. De hoek is niet makkelijk, Max schiet wel zelf. Dat doet hij nu heel bewust niet. Dat is mooi dat de heren van de Oranje elkaar dus in deze wedstrijd ook zoveel mogelijk gunnen. En zo staat Huntelaar op het bord. 5-0 na een klein uur. En als je dan het tempo wat doorzet, dan komt er toch nog een behoorlijke score op het formulier te staan. Vanavond de 10 waar we in het begin van de wedstrijd rekeningen hielden. Zie ik er eerlijk gezegd niet meer van komen. Maar bij 5 zal het toch ook niet blijven. Ik heb dat gezegd, dat Nederland zelf dat maakt in de tweede helft, zeker in dat eerste kwartier, wel weer een hele energieke indruk. Ja, hetzelfde eigenlijk als in het begin van de wedstrijd, toen het drie keer te scoren in 16 minuten de tijd. Nu uh, hebben we 12 minuten gespeeld en liggen er weer twee in. Dus als het uh, zo doorgaat, dan uh, kan er direct uh, best eens uh, weer eentje invliegen. Met uh, niemand bij Nederland nog die zich verder warm loopt. Er werd een beetje gejuicht beneden. Ik denk nou, daar loopt zich iemand warm waarvoor de mensen, van, waar de mensen het leuk vinden dat het die invalt. Er is nog geen sprake van. Van Bommel gewoon in balbezit. En Sneijder staat helemaal vrij bij de middencirkel. Kuit op randje buitenspel via Snijder en van Persie. Snijder probeert Huntelaar te bereiken. Strootman jaagt op de bal en Nederland heeft dan onmiddellijk weer balbezit. Omdat Matthijs er goed bij zit. Strootman uiteindelijk goed zijn lichaam gebruikt om het foutje, voor zover het foutje was, te herstellen. En dan is de ruimte door Snijder. Kuit. Kuit aan de linkerkant van het veld. Houdt de bal binnen. Houdt de bal binnen, speelt hem richting Huntelaar. Huntelaar met een korte combinatie. Het is een soort rondootje over het hele veld wat Nederland speelt. Alhoewel, het is een rondootje op de helft van Samadino en soms ook een rondootje op de 16 meter. Met balbezit nu van de wiel, van de wiel naar Van Bommel. Van Bommel richting Strootman. Strootman-Kuit. Kuit, Kuit uh, Huntelaar. Huntelaar rand 16 meter, raakt hem kwijt. Uh, Samadino ook. Overname weer het Nederlands dan niet met Snijden. Snijder, Pieters aan de linkerkant als speelbaar. Snijder kiest voor de andere zijde via Van Bommel. Dan het schakelstation de dus Huntelaar naar aangespeeld. De bied draait weg. Nou, dan zou je kunnen schieten. Hakballetje meegeven van Bobbel van de Goal. Oh, oh, oh, van Persie. Schiet al tegen de keeper op. Die een goede redding verricht. Dat moet dan ook een keer gezegd, Simon Chidi. Maar de aanval was van grote schoonheid, ging snel en ging uiteindelijk bijna doeltreffend. Maar bijna is een vervelend woordje in de topsport. Want bijna is dus net niet. 5-0 blijft het. Bijna van Persie 6-0. Snijder tussen twee linies door, Huntelaar, Snijder. Huntelaar is iets te hard van Snijder, maar wel dat een combinatie zegt. Ongelooflijk, zoals dit Nederlands elftal zegt. Natuurlijk tegen een dreumers weliswaar, maar zoals dat elftal combineert. En ze hebben veel plezier met elkaar. Ze gunnen elkaar ook wat je terecht zei. Een doelpunt, een actie, een moment. En men verdedigt consequent nu ook. Van Bommel krijgt een tikje in de nek. En de vrije trap die gegeven is, is inmiddels al genomen door Strootman richting Van de Wiel. Ik zit even te denken aan Van Persie. Nou moet je niet te veel conclusies verbinden aan de wedstrijd tegen San Marino. Maar je zei dat in het begin al. Van Persie vanaf die rechterkant bevalt eigenlijk beter dan Van Persie in de punt van de aanval. Nu Pieters in combinatie met Kuit aan de linkerkant van het veld. Kuit weer aan speelbaar. Punt straf voor op gebied. Balletje erin via Huntelaar. Die laat hem even vallen voor Strootman. Maar Strootman rekende daar niet op. Toch zit Pieters er meteen weer tussen en kan de aanval door. Pieters probeert zijn tegenstander voorbij te komen. Krijgt een duw van de tegenstander in kwestie Fabio Fittaioli. En Nederland krijgt een vrije schop. Vitayo die nog even uh, helpt. Pieters overent en zegt: uh, Sorry, zo had ik het niet bedoeld. Vrij schop voor uh, het Nederlands elftal. Snijder achter de bal. Hij kan wel uit die hoek. Pierre van Hooijdonk, vrijboerig, Dat idee. Ligt de bal eigenlijk nog ietsje meer naar het midden toe. Dus uh, Snijder is er gek genoeg voor. In positieve zin om dat te doen na een uur. Maar uh, zou het een voorzet worden? Wie weet. Het kan ook zomaar zijn dat hij hem hard richting de eerste paal knalt. Want Snijder is ondeugend vanavond omdat alles hem eigenlijk wel lukt. Nu komt die bal. Komt hard. Nee, is te hard. En die gaat voorbij de tweede paal. Is door niemand te pakken. Ook niet door Heitinga die daar stond. Maar die bal zat tussen eigenlijk alles in. Een voorzet, een schot en uiteindelijk ook een bal die te ver was voorbij de tweede paal. Waardoor er alle tijd wordt genomen door de doelman Simoncini. Nog steeds dus die stand van 5-0. We zitten op twee derde van de wedstrijd. Uh, een uur gespeeld. En bij Nederland loopt zich inmiddels warm. Ik denk dat het uh, de Elia. Elia is. En uh, daar staat Maduro. Achterin Maduro. Ja. Ja. ja, dat is wat klein hè, Maduro. Dus dat was wat moeilijk te zien. Balbe zit nu voor Selva. Selva tussen twee mannen. Die gaat schieten van een meter of 30 En uh, ja, mooi. Schiet meters over en naast. En hij heeft zoiets van: ja, daar heeft tenminste iemand op doel geschoten. Maar hij kan dat wel. Weet je nog in die eerste wedstrijd ja. met San Marino? Vanaf de middenlijn dat hij hem er bijna inschoot. Klopt. Dus hij uh, heeft wel gevoel voor, uh, voor afstand. Mooi historisch besef. Ja, klopt. Um, voor de duidelijkheid trouwens is Krul de reservekeeper vanavond van het zelf Elftal. Dat vorm die de hele week niet heeft kunnen trainen. Alleen maar heeft gefietst als een soort Bouken Molma op de tribune zit. Die heeft toch nog wat last van de knie. Huntelaar vormt zich inmiddels ja, door Opmerkelijk verkoop gisteren ergens. Vorm ontbreekt bij Oranje. Ik denk, nou, dat wordt moeilijk morgen. <laughs> Krul dus, de reservekeeper. Op de tribune zitten vandaag ook Bruma, Lens en Schaars. En dan mag u zelf uitrekenen wie er op de bank zit. Snijder heeft de bal. Aan de linkerkant Kuit. Huntelaar gaat zich melden rond de strafschopstip. Wat gaat er gebeuren met de bal? Die gaat binnendoor gespeeld worden naar Snijder. Die moet over een tackle heen springen. Dat doet hij goed. San Marino heeft de bal. Hoe lang duurt dat dit keer? Vier seconden. Maar dan heeft Kuit een overtreding gemaakt. Laag. herdersond nee, is moeilijk. Wie heeft balbezit? We moeten nog lang, hè? Jack. Pas op. Een nou, half uur. het is nog 29 minuten. Dat gaan we absoluut redden. En uh, het Nederlands Elftal ook, waar er dus, uh, direct uh, wissels uh, neem ik aan, in gaan komen. Opmerkelijk, Maduro. Ik, had, uh, ik, ik zou het zo leuk vinden echt, uh, dat Wijnaldum zijn eerste ja. interland achter de naam krijgt. En dat vind ik ook wel dat hij een beetje verdient. Want uh, hij is gretig op de trainingen, ook in Zuid-Amerika. Het is gewoon leuk om te zien hoe Wijnaldum zich uh, ontwikkelt uh, met balbezit nu. Voor Strootman. Strootman die een goede wedstrijd speelt. Richting Van de Wiel. Van de Wiel. Strootman uh, biedt zich aan. Maakt ruimte. Wijst ook dat hij naar Heitinga moet. Heitinga had in één keer kunnen spelen naar Van Persie. Wacht daar even mee. Maar er is zoveel ruimte dat je twee, drie keer kan wachten. Buitenkantje voet. Maar van Persie had enige mazzel, want die werd van richting veranderd. En uh, dan komt die bal zomaar bij Selva terecht. Daar moeten we oppassen, want hij is nu dus ter hoogte van die beruchte middenlijn. Maar hij schiet hem even terug. Waardoor uh, Samarino probeert aan de rechterkant van het veld uh, een combinatie op te zetten. Maar het gebeurt allemaal net over de middenlijn. Matthijsen is er eerder bij dan Selva. En Selva Gebaard geeft die bal nou een keer goed. Hoe vaak zal hij dat al gezegd hebben in zijn uh, carrière? Van Persie naar Strootman. En via Hundelaar loopt de aanval dan door. Op de middenlijn staat Strootman... Van Persie en opnieuw Strootman. In de middencirkel staat van Bommel. Snijder en opnieuw van Bommel. Dus allemaal tik, allemaal één keer raken, allemaal bewegen ook nu weer. Terwijl nu aan de linkerkant Pieters doorgegaan is en van Persie ook wel probeert om daar de bal te krijgen, maar dat lukt niet. Haalt hem dan zelf halverwege de helft van San Marino maar weer op. Via van Bommel. En opnieuw Strootman loopt de aanval door. Allemaal één keer raken. Strootman door. Strootman door op het steekpaasje van Snijder. Daar heeft de keeper nog alle mogelijke moeite mee om de bal voor de voeten van Strootman weg te tikken. Dat doet hij uiteindelijk ten koste van een ingooi. Maar zo was Strootman dicht bij zijn eerste goal. In ieder geval een behoorlijke kans. Hij dreigde daar te ontstaan. Maar uiteindelijk redt de keeper. Mooi de derde man gezocht. Goede combinatie. Uh, Snijder dus weer aan de basis daarvan. Nederland weer inmiddels bouwend aan een nieuwe aanval. Halverwege de helft van Samanino. Richting het 16 meter gebied. Strootman en Van der Wiel. Goed naar de middenas gelegd. Waar uh, de ruimte is voor Van Persie. Waar uh, Huntelaar zich aanbiedt. Huntelaar nu weg moet rijden van de tegenstander. En een vrije trap meekrijgt. Omdat uh, een coca door de tegenstander uh, op de enkels plaatsvindt. Vrije trap snel genomen. Van Bommel. Van Bommel, Strootman. Snijder Krijgt die bal moeilijk aangespeeld. Maar houdt hem onder controle. Snijder zoekt naar uh, een hele gekke ruimte. Wat een bal is dit, zegt Kuit, kuit. En en dan komt hij en van Persie wat een bal van Snijder. Snijder die uh, ballen geeft uh, van biljarten. Hij doet me wat dat betreft soms denken aan uh, een van de geniale voetballers die het Nederlands uh, voetbal ooit heeft gehad, Piet Keizer die ook dingen kon doen die je eigenlijk niet kon doen op een veld. Dit is ook een actie weer van Schneider onvoorstelbaar en Kuyt die goed het overzicht houdt en van Persie die achter de bal blijft, die via de knie kan scoren, aan een doelpunt helpt. 6 tegen 0. En dat betekent dus dat we nu uh, zes verschillende doelpuntenmakers hebben in deze wedstrijd. Van Persie, Snijder, gaat kuit, Huntelaar en uh, Van Persie. Vijf schilder. Vijf. Persie maakt er twee. Van Persie maakt er twee. Ja, ja, een, ja je hebt gelijk. 1 en Ja, Ik zit nog na te genieten van die bal van Snijder. Want dat is inderdaad, het kan helemaal niet wat hij doet. Want hij staat eigenlijk met zijn rug. Naar Kuit toe. Die krijgt toch de bal mee. Dat slaat echt helemaal nergens op. Terwijl het Nederlands Elftal, als je vraagt, is men nog gretig nu? 6-0 na dikke uur. Jawel, want San Marino wil de aftrap nemen. En voordat dat gedaan is, staan er al drie Nederlandse spelers in de middencirkel. En wordt de tegenstander ogenblikkelijk weer onder druk gezet. Teruggefloten dus, Want het gebeurde allemaal een beetje te snel. Nu is de afrap toch genomen en heeft het zelf Elftal de bal alweer via Pieters en Kuit. Want uh, met nimmer aflatende pathos en gedrevenheid gaat het zelf al ook gewoon onverdroten voort in de laatste 25 minuten. 6-0, nou ja, oké. Okay, 25 minuten kan nog een boel gebeuren. Wie weet komen we toch nog in de buurt van de 10. Er gaat een hoop gebeuren nog. Want Nederland uh, gaat in tegenstelling tot dat wat er in de eerste helft gebeurde, uh, nu vol gas door. En uh, heeft er inderdaad nog 25 minuten voor die uh, dubbele stand die, die 10-0 die er misschien best in zit met een combinatie van Van Persie die net Huntelaar niet bereikt. Maar Huntelaar zit te sneller bij de tegenstander. Wordt dan toch van de bal afgezet. Van Bommel stoort door. Nederland stoort überhaupt door waardoor Huntelaar de bal zomaar in de voeten krijgt, gespeeld krijgt van Coppini de invaller. Balbezit nu uh, met uh, Strootman. Strootman, uh, Sneijder. Halverwege de helft weer van uh, Samarino. Strootman tussen twee man in. Uh, raakt de bal dan kwijt. Krijgt een schopje. Maar kan hij zich herstellen? Ja, kan zich herstellen. Gaat zich herstellen. Raakt de bal dan toch ten tweede malen ook kwijt. Selva wordt aangespeeld. Zit Matthijs er goed bij. Sneijder met een felle tackle van Selva. En uh, Sneijder zegt dan tegen Selva, doe even normaal. Balbezit nu voor Van de Wiel. Van de Wiel richting Heitinga. En uh, Sneijder zegt tegen de scheidsrechter: Naar mijn idee was die tackle uh, iets te fel. Maar het balbezit is gewoon weer voor Oranje. De laatste minuten sowieso een paar uh, overtredingen gezien. En tackles van de ploeg uit San Marino. Waarvan je zegt: Nou ja, komt er komt toch wat frustratie bij kijken. Of angst wellicht. Dat hier toch een uh, nederlaag wordt geleden. Die inderdaad uitermate groot zal zijn. Dat kan. Het is nu 6-0, 66 minuten gespeeld. Het Nederlands dat tikt zo makkelijk. Hup, dan gaan we weer Huntelaar vrij voor de keeper. Keeper red en de rebound. Doelpunt van Persie, nummer 7. En dan gaat het plotseling wel heel snel. Van Persie zijn derde van deze dag. 7-0. Twee minuten ruim nadat hij de zesde maakte. En zo komt de team dan toch wel heel nadrukkelijk in beeld. Weer makkelijk de combinatie. Hij wordt voor de zoveelste keer door Sneijder vrijgespeeld. Hunt, die schiet de keeper redt. De rebound valt voor de voeten van Van Persie en Van Persie scoort. 7-0 bij het Nederland San Marino. En geloof me, de team komt in de buurt. <middels> Obey!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 Yes. Uitzending bijwonen? Dat kan. Kijk op deperstribune.nl voor meer informatie. Zondag vanaf kwart over twaalf, de Perstribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik fiets heel vaak. Stroopwafels, daar ben ik echt gek op. Mijn favoriete TV-programma is Ik hou van Holland. Ik wil later advocaat worden.